...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. We Van even met het NOS Journaal. Femke Halsema wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden van GroenLinks. Ze moet daarvoor toestemming vragen aan het partijcongres... ...omdat volgens de reglementen van GroenLinks iemand maar drie termijnen Kamerlid mag zijn... In de wereld draait door, zei Halsema dat ze wil blijven, omdat Nederland, onder meer vanwege de economische crisis, nu voor historisch belangrijke keuzes staat. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie getekend tegen de afschaffing van de strippenkaart in Rotterdam. De stad mag per 11 februari helemaal overstappen op de OV-chipkaart, maar volgens de ondertekenaars zijn er nog te veel problemen met de chipkaart. Vooral ouderen en slechtzienden hebben er problemen mee, zeggen de initiatiefnemers van de actie. Omroep Max, reizigersorganisatie Rover en organisaties van ouderen en gehandicapten. IJsland laat uitzoeken of de Nederlandse Bank is voorgelogen over de toestand bij iSafe. Oud-directeur Schilder van de Nederlandse Bank zei gisteren voor de commissie De Wit... dat de IJslanders keer op keer met een positief verhaal kwamen over iSafe... De IJslandse minister van Economische Zaken neemt de aantijgingen serieus... en laat uitzoeken of er inderdaad sprake is van misleiding. De provincie Groningen en de Groningse hulpdiensten... waarschuwen voor problemen door het tekort aan strooizout. Tot voor kort kon de provincie een aantal gemeenten... met een tekort aan zout uit de brand helpen, maar dat lukt nu niet meer. De provincie waarschuwt daarom voor gladheid de komende dagen... vooral op gemeentelijke wegen. Ook kan het langer duren voor de hulpdiensten ter plekke zijn. In de Eredivisie heeft AZ in de laatste minuut de zegen vanavond verspeeld. Uit tegen NAC scoorden de Alkmaarders een kwartier voor tijd 1-0, maar kort voor het fluitsignaal kwam NAC langs zij. In Venlo won VVV met 3-1 van Heerenveen. De wedstrijden Groningen-ADO en nec wm 2 zijn vanwege de weersomstandigheden afgelast. Het weer vannacht wordt het kouder en de kans op winterse neerslag neemt toe. Morgen zon en af en toe een bui. Het wordt dan 3 graden. Dit was... Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu U de nacht. When she was 22. now and she I'm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 Got to get you in, got to get you in, got to get you in, got to get you in, my life.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 Tegen ziektekosten? De ombudsman geeft gratis hulp en advies over de zorgverzekering en de zorgtoeslag. Bel op werkdagen gratis 0800 6464644 644 64 of kijk op www.deombudsman.nl. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. CFM. I wonder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 I understood. It used to be so nice, it used to be so good.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 the love.